Maar veel leden hadden liever gezien dat het Mona Keizer was geworden. Dan naar Cuba. Daar heeft de kustwacht vier mensen doodgeschoten... die op een Amerikaanse speedboot zaten. Volgens de Cubaanse regering hadden zij terroristische bedoelingen. En ook zouden die vier op de kustwacht hebben geschoten. Amerika zegt er zelf onderzoek naar te gaan doen. En opluchting voor duizenden mensen in Den Haag. Zij krijgen twee maanden langer de tijd om een nieuwe parkeervergunning te regelen. Ja, al langer is er daar gedoe over dat parkeren... Veel mensen in Den Haag moeten namelijk een nieuwe vergunning aanvragen... omdat de gemeente is overgestapt op een nieuw systeem. Maar veel mensen liepen vast in dat systeem. De gemeente kreeg duizenden klachten. Het weer nog van weer plaatsen. Ja, Zo lekker als gisteren is het niet, maar alsnog vrij veel zon vandaag. Het blijft ook droog en 11 tot 18 graden. De draging op de weg langer dan 25 minuten zijn op de A12. Daar is een pechgeval richting Den Haag. Tussen Reewijk en Blijswijk, zorgend het voor 11 kilometer met dik drie kwartier. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek 9 kilometer met daar 32 minuten. Music. Martien en Marieke. wij spreken zo meteen allemaal mensen die eigenlijk in de gevangenis hadden moeten zitten. Tenminste, dat werd gedacht voor een paar minuten. Naar Laureen en Tattoo. Some day we will find a voice. 26 e van februari, show 1590, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Annemarie is even een paar dagen lekker skiën. Ja, veel plezier als je ook Zief. onderweg bent. Hè? Of misschien ja, weder wel. Of, uh, ja, het is natuurlijk echt ski-vakantietijd. Dus uh, daarom uh, Denny deze ochtend uh, op haar plek. Wij gaan het hebben over uh, mensen die ooit voor uh, crimineel zijn, uh, zijn aangezien. Moet je je eens even voorstellen dat je eigenlijk alles netjes doet in het leven... en dat er een misverstand ontstaat waardoor ze denken... hé... Hey. Nou, het is wel, weet ik van ons allebei... een van onze grootste nachtmerries... dat je onterecht in de gevangenis terechtkomt. Ja, maar er zijn echt verschrikkelijke verhalen. Ja, ook. dat ze echt zeggen van... Nou, je, jij hebt iets gedaan, nou, je hebt een moord gepleegd, wat dan ook... en je kan steen en been blijven roepen... I, was een me. Ja. Maar je zou maar onterecht vast komen te zitten. Het is niet zo dat we die mensen gaan spreken die tien nee. jaar vast hebben gezeten. Nou, maar het had niet veel geschild. Wel heel interessant. Ja. Dat doen we een ander keertje. Ja. Nu is de vraag: wanneer ben je onterecht aangezien voor een crimineel? En het is, ja, het is dichter bij huis dan we dachten. Onze eigen Niels is het overkomen. Ja, goedemorgen. Ja, het was uh, zo. Ik ging naar een uh, technofeestje in Gent. En ik kom daar binnengewandeld. En opeens gaat er een ...drughond naast mij zitten. Een drugshond naast Niels. Dat is, dat is nooit goed nieuws. Nee. Waarop er een uh, politieagent zijn hand op mijn schouder legt... ...en zegt, ga maar mee. Oei. Dus ik mocht meewandelen met hem. <laughs> Geen handboeien, ik mocht gewoon meewandelen. Uh, ik kom achterin in zo'n rare ruimte terecht... ...die duidelijk was ingericht als het hoofdkwartier... ...om alle drugscriminelen op te pakken. Oei. Dus ik Oei. zit daar op een stoeltje te wachten, want we zitten... Met, er, met een hoop mensen naast elkaar. Ik was nummer 37. <lacht> echt nummer 37. Naast mij zit iemand met Wauw. Uh, overal, ja. overal denk ik. Oei, ik hoor hier niet helemaal thuis. Nee, maar... jij hoort daar niet man. Oké, okay, fine. Uh, en even, even voor de duidelijkheid. Niks op zak. Jij hebt niks op zak waarvan nee, jij niks dat niks op dat moment denkt. Oh, gebruikt, oh my niks. god, ze hebben me. Nee, nee, echt absoluut niks. Niks, gewoon uh, drie pinten gedronken. Ja, drie pinten. Niks. Ja. Dus ik zit daar en opeens zeggen ze... Ja, meneer, jij mag meekomen. En we gaan een soort pashokje binnen. Oh, nee. Maar een pashokje van zo van die ja, hoge hekken. Dus hekken waar dat ze dan gewoon een zwarte doek hebben opgehangen. En daarmee ja. had ze een pashokje ingericht. Komen daar twee flikken binnen. En zeggen die tegen mij... Wij gaan een gerechtelijke foeien doen. Ja. En ik vraag... Wat is een gerechtelijke foeie? Een gerechtelijke foeien. Foeie. Een gerechtelijke foeie is fouilleren tot op je... Oei oei oei oei oh. oei oei! En daar kan je niks tegen beginnen. En dan vragen ze aan mij waarom denk je namelijk dat de hond naast jou is gaan zitten. Oh. En ik zeg volgens mij was de hond fout. Ja. Ja, dat zegt hier iedereen. We gaan er ja. toch aan beginnen. Ja. Dus ze beginnen. Het uh, eerste wat ik moet doen. Een zakje afgeven, jas uitdoen, alles wordt er opengehaald. Opeens zie je, alles wat je bij hebt ligt daar uitgespreid over een tafel. Dan is het, ja, je t-shirt uit. T-shirt uit. Dan, uh, oké, okay, staat daar dan. Uh, dan is het, uh, je mag nu je schoenen uitdoen. Schoenen uit. Beginnen ze de zool uit je schoen te halen. Alles, alles, oh. alles. Ze keren alles binnen zijn buiten. Dan is het, wil je je sok uitdoen? Je sokken uit. Je komt van ja, En Ik zeg, oké, okay, sokken Toen uh, moet mijn steunkous dan ook uit? Steunkous? Ik heb namelijk ja. een operatie gehad en ik draag een steunkous. Moet mijn ste steunkous uit? Waarop de oude flik naar mij kijkt en denkt, oh fuck, die heeft een steunkous. <lacht> Jij, ziet, ja. Jij ziet iets veranderen in zijn blik. Ja. Bij het woord steunkous. Steunkous en die man was oud. Die jonge gast dacht... we gaan hier nog altijd voelen. Ja, ja, ja, ja. En ik zeg... ja, ik draag een steunkuis. Die kijken naar elkaar, die wisselen een blik uit. En die zeggen... Eh, nee, die mag aanblijven, maar we gaan wel eens voelen aan het been. Wat is er aan de hand met het been? Ik leg uit van de operatie, medicaties, ja, en, ja, ja. en dat ik aan de medicatie zit. En je ziet die oude man... heel de tijd gewoon zo... Damn, we hebben de verkeerde. Ze, hebben, ze komen er langzaam achter, we hebben de verkeerde. Ja, natuurlijk. Maar die jonge gast denkt... Procedures. Dus we gaan nog altijd voor vol onnaakt. Dus we ja. gaan verder. Oh nee. Hey, dus wordt genoemd. Dus we gaan verder. Ja, je mag broek uit doen, Broek uit. Oh, binnenste buiten gekeerd. Alles daarop en eraan. Oh. Oké, okay, en dan sta ik daar in mijn onderbroek in zo'n hokje. En dan zeggen ze, ja, je mag nu voor de muur gaan staan. Uh, je mag squatten. Oh. Maar je onderbroek is op dat moment niet aan. Hey, nee, ik vind dus, het echt heftig, joh. Ik ga voor de muur staan... Ik squat. <laughs> Jammer genoeg kan ik geen laten, maar ik squat. <laughs> Zaklamp. Nee, op. Nou, nah, nah, doe even normaal. En op dat punt zeggen ze... ofwel hebben we niet hard genoeg gezocht... ofwel heb je niks bij. Maar wat, wow. is, wat, wat is dit geweest? Want als, hij, als, die, als die oudere uh, agent met meer ervaring... aanging op de steunkous... zit er een geurtje in de steunkous... Ja. waarop de hond aangaat. Wat is dit geweest? Ja, dat willen ze dus niet uitleggen. Maar ze zeggen dat de hond heel af en toe eens fout is. En oh, dat kan ja. te maken hebben met medicatie die je neemt. Dat kan te maken hebben met een gebruiker... die naast jou op de tram zat. Dat ja, kan te rock maken rock hebben of. van alles. Maar ik had wel door dat steunkuis... en dus waarschijnlijk de bloedverdunners... die ik ook neem. Ja. Een van die clusters wel bij die man zoiets. had. Dit komen we normaal alleen maar tegen bij bejaarden ja. of bij oudere mensen. Ja. En een jonge dertiger man, waarbij de hond ernaast gaat zitten, hadden we niet verwacht dat het daarvan zou zijn. Ik zie hier ook inderdaad een berichtje van Jean die zegt: Zo te horen is de hond gaan zitten op de medicatie. Ja, dat zou hem natuurlijk zo, goed kunnen. Maar ja. ik vind het wel heftig dat jij hebt moeten squatten met een <lacht> zaklamp in je aard zo. Ik vind het allemaal. Ja, ik, zou me echt, zou me, ik zou het zo heftig vinden. Ja. Ja. En ik had verwacht: een popsleutelanger of een gratis. Gratis! Ja, nee, ja hadden we gegeven die jongen. Je ja, mag gewoon de zaal weer binnen. Go on with the party. Ja. Maar ik heb toen echt binnen gegaan, drie pinten gehest. En dan vast kon ik weer in mijn hoofd Ja, dat was ja. ja. ja. Onterecht aangezien voor crimineel. Het is dus onze Niels gebeurd. Ja, het lijkt erop alsof het bijna in de naam zit. Want wij spreken zo meteen opnieuw een Niels. Niels, wat dachten ze dat, ze dat jij had gedaan? Ze dachten dat ik afnaakt uh, af naakt van een dak, uh, dakval heb gegooid op auto's naar beneden. Ook weer naakt. Ook eens sneeuw, naakt. <laughs> Horen we nou, Olivia Dean? me, to me. To me, to me. Looks like we're making off To the well. Snow, EO, wanneer ben je onterecht aangezien voor uh, crimineel? We hoorden net het uh, verhaal van Niels van de redactie. En nu komt er weer een andere Niels. Ik zag uh, Pauline ook appen. De wijze les is nu al, noem je kind, nooit Niels. <laughs> nee, het is Niels met één uh, i. Dus ga daar niet voor zetten dan op zijn minst nog een één e Niels, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. En dat Hallo. ik ook nog even benoem, Niels met één i. Dat, dat er namelijk verwarring is, heeft ook te maken met jouw naam. Wa waarom ben jij onterecht aangezien voor crimineel? Nou, ik werd uh, gebeld door een uh, door slachtoffer, zeg maar. En die uh, vroeg of ik mijn naamgenoot, of ik daar contact mee had... en of ik zijn telefoonnummer had. En ik zeg, nou, dat, dat heb ik niet. Uh, ik zeg, je kunt het proberen via Facebook. Wacht, wacht even. Ik dus want je, had, je had een slachtoffer aan de telefoon... en die vroeg van, ja, ik ben op zoek naar een specifieke Nils. Ben jij dat? Ja. Of heb jij anders de contactgegevens van jouw identieke naamgenoot? Zowel voor- als achternaam? ja. ja. Inderdaad. En toen zei ik, nee, die nee, dat heb ik niet. En, uh, en toen vertelde ik wel eens een verhaal dat ik wel vaker werd gebeld... Uh, over een uh, naamgenoot. Ik zeg, maar dat ben ik niet. Ik zeg, uh, maar ik zeg, misschien Facebook kan je helpen, dan zou je dat misschien kunnen vinden. Ja. Dus weer ophangen. En toen later begon het een beetje kraak. Ik dacht, waarvoor moet je eigenlijk maar hebben? Dus ik heb teruggebeld om het, om het fijne te horen van het verhaal. Dus ik heb teruggebeld die meneer. Ik, zeg, ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom die man zoekt... Nou, dat was het verhaal. Uh, zijn auto uh, was uh, kapot en er was schade aan zijn dak. Ja. Nou, ik weet niet. Dat is bijzonder. Uh, nou goed, ik heb even verder vragen. Het was geen dus dat uh, mijn naamgenoot half naakt daar op het dak zat. <lacht> en die heeft uh, een dakpannen naar beneden gegooid op, op een hele dure auto's die beneden stonden. Oei. hè? En, <lacht> nou ja, die, die, meneer, die meneer is waarschijnlijk uh, berecht. En die andere meneer had nog vragen, maar... Dus daarom nou, was hij dus uh, ook helemaal naar mijn uh, dorp gekomen om te kijken of ik het was. Maar uh, hij dacht, nou ja, ah, dat is een de zaken. Dat, uh, dat is vast niet degene die, uh, die bij mij op het dak heeft gezeten. Ja, mag ik heel even, dus, dus de persoon die jou belde, die had dakpannen op zijn auto gekregen. Ja. Yeah. Uh, door een naakt persoon op een dak. Ja. Yeah. Die persoon is op zoek gegaan naar uh, die bewuste persoon. Die kwam bij jou uit. Waarom kwam die dan bij jou uit? Ja, omdat hij heeft gegoogeld en hij dacht, nou ja, dat is hem. Hij lijkt erop en uh, we gaan eens even kijken. Ja, hij toe had, toe hij had de naam van de dader te weet, weten te achterhalen... en dat is exact ja. dezelfde naam als die van jou, dus hij dacht, jij bent het. Ja, want ik leek ook toch op hem, zei hij. Oh jee! Hey, en toen, toen heb je gezegd, ik was dat niet, en toen heb je hem teruggebeld. Ja. Toen heb ja, laat ik hem teruggebeld en was ik was er wel even benieuwd. Dat is weer een beetje van het fijne van het verhaal. Nou, hij heeft dus uitgelegd uh, dat er dus ook schade was. En uh, nou ja, dat hij dus ook eens bij mij in het dorp was om te kijken of ik het was. Nou ja, dus dat heb ik uh, nou, het gesprek afgesloten. Weken later krijg ik ineens een, uh, een uh, aangetekende envelop. Echt wel uh, een dik pak. <laughs> ik denk: wat is dit nou? Van een verzekeringsmaatschappij. Dus ik, ik denk: nou, even kijken. Als ik maak de eerste bladzijde, die trek ik eruit. Ik denk: ga ik even globaal lezen? Nou, dan krijg ik het even Spaans Spaan, benauwd. Spaan, want uh, er stonden echt aanzienlijke bedragen in. Ik dacht, hé, heb ik, heb ik wat geraakt of zo? Met mijn auto? Met mijn... Nee. Dus ik begon uh, aan mezelf te twijfelen. En uh, ik dacht, nee, ik moet even opnieuw beginnen met lezen. En toen stond er dus, uh, dat, het, dat, het, dat het aan de andere kant van Nederland was. En dat het ging om een hele dure auto. En ik heb dat hele bord, heb ik dus gekregen van de Verzekeringsmaatschappij. Want die dachten dus ook dat ik het was. Oh, nee, hey, en hoe, hoe hoog was de claim? Nou, uh, behoorlijk. Ik heb het hoofd, maar. Boven, boven de 25.000 euro, denk boven ik. Boven de 25.000 euro. De hey, dus ja, jij hebt niet meer, was. Naar, de naar die bewuste verzekeringsmaatschappij moeten bewijzen. Ja, ik ben niet die Niels. Ik heb ja, dezelfde nou, voor, dezelfde achternaam, maar ik ben het niet. Ja, er was één telefoontje hoor, en dat was genoeg. En toen zeiden ze: Oh, dat is stom en dat uh, kan eigenlijk helemaal, dat mag helemaal niet. En uh, ik zeg: Wat moet ik met die brief doen? Ja, versnipper die maar en dan. Uh, dan is dat goed. Ja. Ik zeg, nou, ik zeg, dat niet echt netjes. En, uh, nee, klopt, klopt. Nou, ja. En, uh, nou ja, een paar dagen later... kreeg ik echt een, een hele grote bos bloemen... en een excuus erbij. Oh, weet je. Ik dacht, nou, ze ja, ze hebben er nog wel aan gedacht. Ja. Hey, sommige ja, mensen... Sommige mensen heten Maarten van Rossum of Chantal Jansen of Johan Derksen. En dan deel je je naam met een bekende Nederlander. Maar jij deelt je naam met een irritante crimineel... die in zijn nakie dakpannen op dure auto's gooit. Jij, wat heb jij in pech, jongen? Irritant, zeg. Ja, waarschijnlijk ook dat mijn andere naamgenoot... die ook heeft een header en die heeft ook iemand gebeten... want ik werd ook gebeld door een vrouw. Die, uh, die een beetje boos was van heb je je verzekering al geregeld? Wacht, ik heb verzekering. Ja, dit ging heel snel. Je, je hebt <laughs> nog een exacte naam genoten en daarvan heeft de Heddershond een keer iemand gebeten? Ja, of, of, of iets, ja, die had iets stuk gemaakt en daar werd ik ook door gebeld. Of ik de verzekering al had geregeld, nou ja. ik zeg, nou, ik heb, weet niet waar je het over hebt. En ze zeggen jij, ja, hond met mij uh, hond gebeten of mij, weet niet meer zo goed. En uh, of ik dus heb geregeld. Ik zeg, nou, ik zeg, ik weet niet waar het gebeurd is. Ik gewoon ik zelf in schaven. Ja. Ja, dat was bij Utrecht, bij Utrecht in de buurt. Nils, nee, het is veel, pe veel pech. Ja, jij wint, ja, ja. wint van onze naamsverandering. Ja. Uh, <laughs> en je mag zelf invullen hoe je wil heten. Uh, laat het maar weten, wij gaan het voor je regelen, jongen. <laughs> Helemaal goed. <laughs> Fijne zappel vandaag hè? Dank je. Hoi, hoi. Ja, ik bedoel, er is maar één man die valt en waarschijnlijk maar één Marieke Elzinga. Nee, hey, er is nog een Marieke Elzinga. Er is nog een Marieke gaan ja. Als er iets misgaat in Nederland, dan was het iets. Ja, yes. zeker. En Sasha bij K music Destiny. Hey Danny, zei je nou net... Ik ben ook ooit uh, aangezien voor crimineel. Ja, laatst nog. Ik denk twee weken geleden. Het was in de Kruidvat. Ja. Uh, ik ging nieuwe Deo-flessen kopen. Maar dat waren er nogal veel, want er was weer zo'n actie. Uh... Altijd, je bent de dief van je eigen portemonnee. Ja. Over die we gesproken, als je niet uh, Deo in een actie koopt. Hè? Ja, sla je groot in. Ja, Dus ik had er denk ik tien bij me. Ja. Uh, maar ik had geen mandje, dus ik deed er een paar in mijn zak... Dat, dat zag een medewerker. Oeh. En die was daar niet zo blij mee. Nee. Dat kan natuurlijk niet. Dus... Nee. Nee, ik nee, dacht, dacht dat ik pakken. het uh, ging stelen. Nou, ja. Dat was niet zo. Het was je, zei hij pakt dan volgende keer even een mandje. Weet je wat ik uh, ook... zeg maar, Als ik iets vergeten ben in de supermarkt koop... Ik ga nog heel even terug. En je hebt dat product nog in je hand. Wat je al gekocht hebt. Ja. Vind ik ook wel ingewikkeld. Ja, dat is ook zo. Dan kun je beter even bij de kassa neerleggen. Ja, dat is waar. Dan leg je het gewoon bij de kassa en zeg ik loop nog heel even naar binnen... want ik ben wat vergeten. Ja, en dan denk ik ook, ja, maar als ze nu naar me toe komen dan heb ik in ieder geval de bon. Ik heb de bon paraat. weet je. Ik zit al helemaal plannen te maken voor als ja. ze zeggen... hallo, vergeet je je overlasagne niet af te rekenen. Ja. Altijd overlasagne. Heel vaak. Um, Zometeen, nieuwe ronde, vier op rij. Je kunt er nu bellen. Ja, 09099596. Horen we zo meteen uh, misschien wel jou win jij 2500 euro. En ook Bruno Mars, komt eraan. Ja, lieve mensen. Fuck dat voordeel en score die selecteel. Alleen vandaag. Outdoor kleding en schoenen van Travelin. Nu tot 70% korting op de meest getoonde prijs.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 gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Broodje van de Week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie.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 Even shatsen, even ontbijten, even sparen. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 co 2 zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Goedemorgen, 1 over half 9, vertragingen op de weg langer dan een half uur... die zijn op de A2, daar is een ongeluk gebeurd richting Den Bosch. Je komt in 11 kilometer tussen Knobendel en Kerkdriel met drie kwartier. En het pechgeval op de A12 naar Den Haag zorgt voor 12 kilometer... tussen Reewijk en Blijswijk met een uur. Het is uh, 1 over half 9. Kijken nog even naar uh, het weer. Als ik het uh, kan vinden. Ik pak het er heel even bij hoor. Eén seconde. Ik heb ah, het hier. De hele computer loopt helemaal vast. Wolken en zon vandaag. Het uh, blijft droog. Het wordt uh, 11 tot 18 graden. Danny Vos heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. De energierekening is dit jaar wat lager. Dat heeft het CBS uitgerekend. Gemiddeld betalen we dit jaar dik 50 euro minder. Dat komt omdat we minder gas gebruiken, maar ook omdat huizen beter zijn geïsoleerd. Onderzoek in Eersel, dat is vlakbij Eindhoven. Er is een groot bronzen beeld gestolen, schrijft Omroep Brabant. Het beeld stond in een tuin van een galerie. Het stond er pas een half jaar. En dat kunstwerk was 16.000 euro waard. Het museum denkt dat het beeld al is omgesmolten. Dan is er flink wat kritiek op de nieuwe versie van de AI-app van Elon Musk... de eigenaar van X. Het gaat over chatbot Grog. Het is een beetje te vergelijken met ChatGPT. Ja, het kan ook foto's en video's maken. Alleen lijkt die nieuwe versie van Grog geen grenzen te hebben, schrijft het AD... Zo zag de krant bijvoorbeeld een foto van onze Tweede Kamer... die een Hitlergoed doet. Experts maken zich grote zorgen over dat grok. Ga je binnenkort een nieuwe tv of wasmachine kopen? Sluit daar dan niet zomaar een verzekering bij af? Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond. Winkels verkopen steeds vaker verzekeringen bij dure apparaten. Ja, honderden euro's kost het soms. Maar dat is helemaal niet nodig, zegt de Consumentenbond. De wettelijke garantie en een inboedelverzekering zijn vaak namelijk al genoeg. Ja, ga, je, ga je aankopen, een wasmachine. Oh, dan moet je naar een witgoedzaak. Ja, en dan, heb je, en dan kan je weer verder wassen. Is, ja. zeg maar, je hebt er zo ja. weinig lol van. Ja. Voor sommige aankopen ben je echt een dag gelukkig... Met een wasmachine, het ja. pleur je in het washok... en dan denk je, nou, dan kan ik weer wassen. Ja, want je koopt altijd het nieuwe omdat de oude kapot is. Ja. Dus het is altijd echt nood. En je, je, daarvoor zeg maar spek je je spaarrekening... zodat je dingen als de wasmachine kunt vervangen. Wasmachine. Echt ontzettend saai. opmerkelijke vondst nog in uh, Brabant. Er stond opeens een boodschappentas midden in een weiland... En er zaten twee konijnen in. Ach, ze waren door iemand gedumpt. De dierenopvang kwam er snel bij en die roept nu ook op: heb je geen tijd voor een huisdier dumpen is dan niet de oplossing. Nou, het gaat inmiddels weer goed met die konijnen. Ze hebben ook namen gekregen: Pix en Leo. <laughs> Hallo Pim. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hallo. Jij hebt net een uh, klushuis gekocht. Ja, dat klopt. Veel sterkte. Uh, ja, bedankt. Ja, ja. ja we zullen we nodig hebben. Ja. Hoe lang <laughs> denk je erover te gaan doen? Ja, ik zeg steeds, uh, nou, juli, juli gaan we erin. Maar hoe meer je beter bent, hoe meer die deadline eigenlijk vervaagt. Maar goed, misschien moet je het ook maar gewoon in je hoofd houden dat je daar naartoe werkt. En dat als het dan iets uitloopt, is niet heel erg. Want maar... oh, dus heb je lang, ja. lang dubbele lasten, hè? Nou, ik heb het geluk, of het geluk uh, dat ik nog uh, thuis woon... Oh, dat is een... ah. uh, dus het, het scheelt met, met echte dubbele lasten, maar goed, we moeten nu natuurlijk wel gewoon hypotheek betalen, maar zoals boodschappen, daar hebben we nog geluk mee dat dat uh, lekker thuis kan. Oh, fijn zeg. Hé, hey, en um, wat moet er allemaal gebeuren, toch even? Uh, nou, we hebben op dit moment, uh, ja, alle vloeren eruit liggen. Uh, de hele buitengevel gaat eruit. We bouwen een stukje aan. Uh, ja, als je nu binnenkomt, dan, dan ja, word je niet heel gelukkig. En nee, nee, nee. hey, doe je alles zelf of heb je zo iemand als Bob Sikkers uitkopen zonder kijken? Ja, had zien maar. Maar ja. ik moet zeggen, we liepen wel door het huis. Dit muurtje gaat eruit. En ja. dit muurtje gaat eruit. Ja, het is gewoon een scène, uitkopen zonder kijken. Alleen dan bij je eigen ja, huis. Het is wel. Altijd wat ja. stress is. Ja, klopt. Hey, en ben je dan overdag nog aan het werk? Uh, ja, ik ben op dit moment, uh, komen dus er zo studenten, die ga ik uh, lesgeven. En dan de weekenden uh, gebruiken we met name voor het klussen. Ja, precies, ja, oké. Okay. 2.500 euro zou gewoon heel erg lekker zijn om in dat huis te stoppen. Je maakt er kans op in Vier op een rij. Met wie wil je gaan spelen, Pien? Ja, met jou, uh, Marike. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dan uh, gaat Marike de studio uit Vier oh! Nou, beste Pien, we gaan het zien. Je krijgt van mij vier woorden. Ik wil graag jouw eerste associatie erbij. Geef Marieke zo meteen vier dezelfde woorden terug. Dan krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Koud. Warm. Zitten. Staan. Reist. Um. Nassie? Nassie. En je laatste woord is traditie. Sinterklaas. Sinterklaas? All right. Deze vier woorden geeft Pien. Matti en Marieke. Maar krijgen we zo meteen vier dezelfde woorden van Marieke. Dat hoor je na Bruno Mars. You sound Music en i just might. We spelen vier op rij met Pien uit de Borgulo. Dit waren haar vier woorden: koud. Warm. Zitten. Staan. Rijst. Natie. En je laatste woord is traditie. Sinterklaas. Oh. Pien. Yes. Ik vond het een lastig rijtje, maar er zijn heel veel mensen... die hebben er ongelooflijk veel vertrouwen in. Moos, um, zegt bij uh, traditie nog uh, cultuur. Bij reis komt ook veel ja. verschillende dingen binnen. Uh, reis, uh, fly, uh, Reis, uh, korrel. Reis, uh, pasta. Reis, eten. Um, even kijken. Kian, die zegt nog bij traditie gewoonte. Dat zou ik dan ook zeggen. En Elias, die zegt nog bij traditie dag, Maar dat is omdat ze het elke zondag doen. Oké, okay, dat is wel een hele particuliere vier op rij. Daar, maar goed. Hé, hey, zullen we eens gaan kijken? Ja, ik ben uh, heel benieuwd. Hartstikke goed. We gaan uh, Marieke terug de studio invragen. En op jacht naar 2.500 euro. En een straatstaatsloten als zij vier dezelfde associaties heeft. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is koud. Warm. Zitten. Staan. Oh. Rijst. Rijst? Korrel? Nee. Oh. Dat is wel vaak gezegd. Maar Pien die zei... Ik zei Nassi. Nassi. Nassi. Ja hoor, ja, Nassi. Wat had je gezegd bij uh, traditie? Ritueel? Ritueel? Uh. Nee, is niet goed. Family? Want Pien, jij dacht bij traditie aan... Sinterklaas. Sinterklaas. Dat oh, is ook wel echt een mooie ja, echt traditie. Een traditie. Ja, dat zeg je wel. Happy! Helaas! Ja, jammer! Dankjewel voor het meedoen en succes met je klushuizen. Dankjewel en een fijne uitzending joh. Dankjewel, we zullen het nodig hebben. Oké, okay, doei doei. Oké, deze wel. Just A, Jack Style en John. Back your music and uh, turn the lights off. Kleine kans dat je luistert vanuit de bak. <laughs> het kan wel, hè? Nou, als marktendeel is daar bijzonder ja, ook. Nee, het is erg thuis bij ons. Maar wij hebben geen idee. We krijgen namelijk ook nooit appjes vanuit de cel. Simpelweg omdat je daar niet echt een mobiel hebt. Maar de kans is het groot dat je luistert... en dat je geen crimineel bent... Ja, of je weet het en uh, je zit nog niet in het cel. Ja, dat kan ook. Ja, dan... dan hangt het vaart van damokles natuurlijk boven je hoofd. Ja, dan mag je ons ook altijd appen. We hebben deze ochtend verhalen over mensen die onterecht zijn aangezien voor crimineel. Onze eigen Niels vanaf de redactie. Die werd volledig naakt gefouilleerd op een technofeest. op verdenking van drugs. De drugshond was onterecht naast hem gaan zitten. Vervolgens spraken we luisteraar Niels. Die werd dan verdacht van het gooien van dakpannen op dure auto's. vanaf een dak in zijn Alle Nielsen waren naakt. <lacht> Ik ga nu naar het verhaal van Marieke en luisteren. Ja, let op, er komt nu een tweede Marieke bij. Marieke, wat is jou overkomen? Uh, ik werd aangehouden op verdenking van het houden van illegale straatraces. Oh, en dat is niet uh, in jouw straatje. <laughs> nee, mijn auto kan dat niet eens aan. Waarom dachten ze dat jij straatraces organiseerde? Uh, we gingen met scouting uh, gingen we naar Duitsland, want we hadden een uh, spel georganiseerd. Uh, dus we, we hadden daar met. Uh, een eigenaar van dat industrietrain afgesproken dat we zijn gebouw mochten gebruiken voor het scoutingspel. Uh -huh. Dus wij daar in de avond uh, met 15 man heen, verschillende auto's. En uh, we komen eraan, niks aan de hand. Dus we pakken onze spullen en uh, ontmoeten daar de eigenaar, geen probleem. En opeens staat er 10 man in dat gebouw te roepen van wie welke auto was. En wat we hier kwamen doen, bleek het dus uh, recherche en politie te zijn in burgerkleding. En allemaal vragen stellen. Goh, van wie is die jeep Ik zeg nou, het is een landrover, maar oké, okay, hij is van mij. Um, vervolgens moesten we uh, ons allemaal identificeren. Uh, er we, werden allemaal vragen gesteld. Wij uitleggen, nee, we zijn van scouting, we komen hier voor een spel. Uh, we gaan niks geks doen of niks illegaals. Bleken dus dat het ging om uh, de, de verdenking dat daar illegale straatracen werden gehouden en dat wij daar ook <lacht> lid van waren. Ach, en jullie waren dus scouting, echt zeg maar, onschuldiger kun je het niet krijgen. Ja, ja precies. Hey, en dacht het Scouting Clubje nog even dat die regisseurs erbij hoorden? Zo van: aha, het spel is begonnen. De valse Jacht. <lacht> dat zou heel mooi zijn geweest, ja. maar, helaas. Ja. Is het een leuk scouting weekend geworden? Ja, het was echt fantastisch. Het was echt heel gaaf. Marieke, dank je wel voor je verhaal. Doei doei. Doei doei. Teddy swims bij Key music en uh, the door. Nog een uh, berichtje van uh, Charlotte. Goedemorgen, Mattie, Marieke. Kunnen jullie geen eigen zender krijgen op televisie? We kijken bijna iedere dag naar jullie tot tien uur en daarna houdt het helaas op. Het zou fantastisch zijn als we de hele dag naar Key music kunnen kijken. Ja, we zijn nog in uh, onderhandeling, met uh, de makers van Vis TV. Ja. is Namelijk om uh, tien uur, maar die zitten daar al zo lang. Ja, wij zijn echt nieuw aan de blok voor wat betreft RTL7. Dus nu om nu al zeg maar zo'n grote jas aan te trekken. Ja, we kunnen zeg maar de ja de vissen niet zomaar afkopen. Dus nee. Die zijn ook zo gewend geraakt en dat ze zendtijd hebben. En dat ze daar <lacht> ja. gewoon goed zitten. Dus ja. dat, dat kan dus niet zomaar. En ik snap dat wij grote vissen zijn, maar vis -TV ja. gaat niet zomaar wijken. Absoluut, en ze hebben groot gelijk ook. Je kan ons wel de hele dag zien via Kijk Live natuurlijk. Ja, of je... je hangt een beetje op een Instagram. Uh, ook, en bij jouw Instagram ook. natuurlijk. Als je trouwens zit mee te kijken, zie je Danny Vos zitten op de plek van Marie. die is even lekker skiën. En Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws? Nou, onze Olympische sporters, die worden vandaag weer gehuldigd. Uh, wil je daarbij zijn zometeen waar dat is. Dit is de Ziggo Dome nu. Maar in november klinkt het zo. Q Music presents... Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Pommelien Thijs. Luister dit weekend en sta op zaterdag 7 november... Nee, helemaal vooraan...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 Uw verzuimspecialist. Sportief. Oké. Okay. Betrouwbaar. Oké. Okay. Uh, oh, en zuinig. Oké. Okay Shun. Sorry. U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt. Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl? Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sasas.nl.